René van Brakel met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten de Namitaat South Carolina de stembureaus voor de voorverkiezingen bij de Republikeinen. Het heeft de hele dag veel geregend. Het is nog onduidelijk of dat de opkomst heeft beïnvloed. In de peilingen was een tijd lang sprake van een nek-a-nek-race tussen Mitt Romney en Newt Gingrich. Maar Gingrich stond de laatste dagen op voorsprong in de streng christelijke staat. De uitslagen worden de komende uren verwacht. Als Romney wint, dan kan de nominatie hem bijna niet meer ontgaan. Maar de oud gouverneur houdt er serieus rekening mee dat de strijd nog niet is gestreden, liet zijn team gisteren weten. Sinds 1980 is de winnaar bij de Republikeinen in South Carolina ook de kandidaat die uiteindelijk de nominatie in de wacht sleept. In Syrië hebben opstandelingen een deel van een voorstad van Damascus veroverd. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Het regeringsleger heeft vrijwel de hele dag met strijders onder stad Douma gevochten. Daarbij zouden zo'n 100 mensen zijn gedood, maar officiële getallen zijn er niet. De opstandelingen zouden de stad hebben geblokkeerd, zodat er niemand meer in of uit kan. Onder de strijders zouden ook detracteurs zijn. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds de protesten vorig jaar maart in Syrië begonnen meer dan 5000 doden gevallen.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 Het weer vannacht in het noorden kans op een bui. Het is een graad op vijf overdag. Bewolkt en buien. Stevige wind en het wordt aan 8 graden. Dit was het, NL het. het. het. het in NLV. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het, het. het. het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. TV, CFM, Tekst TV op kanaal 45. 45.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 Yeah. Thank you. van Zandvoort op 106.9. C FM. <tie> Maar